12 uur. Door Albegens met het NOS-journaal. In Utrecht worden maatregelen genomen om rellen te voorkomen. De politie heeft aanwijzingen dat relschoppers een demonstratie tegen de coronaregels willen aangrijpen voor gevechten met agenten. Die demonstratie was eerder deze week daarom al verboden. Op het jaarbeursplein zijn inmiddels voor de zekerheid hekken neergezet om het plein eventueel af te sluiten. Het is niet duidelijk of het ledenparlement van de FNV over een uur kan stemmen over het nieuwe pensioenstelsel. Dat was de bedoeling, maar de vergadering in een hotel in Bunnik is afgelopen uur geschorst vanwege technische problemen. Het wordt gezien als een cruciale stemming, want als het hoogste orgaan van de grootste vakbond met de pensioenplannen instemt, is de weg vrij voor invoering van het stelsel. Eigenlijk zou het parlement twee weken geleden al stemmen, maar de 105 leden wilden meer tijd om zich beter over de ingewikkelde materie te informeren. President Trump heeft een toespraak gehouden bij Mount Rushmore. De berg waar de portretten van vier Amerikaanse presidenten zijn uitgehakt. Trump hield de speech op de avond voor Independence Day. En haalde uit naar antiracismedemonstranten demonstranten die pleiten voor het weghalen van standbeelden van mensen die hebben geprofiteerd van de slavernij. Normaal gesproken zijn er op de onafhankelijkheidsdag vuurwerkshows. Maar komende avond zijn de meeste vanwege corona afgelast. Twee op de vijf Nederlanders die deze zomer op vakantie gaan... doen dat in eigen land. Toerismebureau NBTC heeft dat uitgezocht. De vakantiegangers verkiezen parken of campings in Nederland... boven vakantiebestemmingen als Frankrijk, Italië en Spanje. Bungalow-verhuurders zien tot 50% meer boekingen van Nederlandse gasten... vergeleken met vorig jaar. En ook op de campings is het drukker. Het weer overwegend bewolkt af en toe regen... Het wordt 17 tot 20 graden. Daarbij waait een forse zuidwestenwind. Langs de kust staat windkracht 7. Ook morgen eerst grijs, maar later klaart het vanuit het noordwesten op... bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Als het goed is uh, spreken wij met Astrid van het Veld. Ja, goedemiddag. Klopt helemaal. Goedemiddag Astrid. Ik mag jou Astrid noemen. Hè? Ja, natuurlijk. Goed zo. Astrid. Ja. Ja. Ja. Daar gaat het om. Ja, waar gaat het om? Ja. Nou ja, <laughs> uh, je, je gaat uh, uh, jullie gaan met elkaar als coalitie uh, weer zaken doen. Dat is de bedoeling. Ja, is het, ja. niet, is, is het niet lastig om zaken te doen met een partij... die vier weken geleden nog van onbehoorlijk bestuur werd beschuldigd? Nou, dan moet ik even nadenken wie er dan uh, van onbehoorlijk bestuur werd beschuldigd. Nee, was dat niet zo? Nee, volgens mij niet. Ik zit echt na te denken wat je daarmee bedoelt. Nou, uh, het, het, het uh, verhaal van het circuit... Oh, dat is wel langer geleden. Maar dat maakt niet uit. <laughs> nou ja, uh, ja en nee. Uh, het, het, het, ik heb geprobeerd ze duidelijk te maken... dat je uh, dat amendement helemaal niet kunt indienen. En dat het niet uitvoerbaar kan zijn. Uh, maar ja, er werd niet geluisterd. Nee. En nu, nu blijkt dat uh, nou ja, een advocatenkantoor... Uh, ons advocatenkantoor, zeg maar... Uh, ja, die zegt dat ook. Dus het is niet uitvoerbaar. En dan denk ik dat het alleen maar... Ja, goed is als je dan op je woorden terugkomt. Ja. Dat is ja. alleen maar terecht. Uh, en je, je kunt zoveel willen, maar als iets niet kan, dan kan dat niet. De, de, staat gemeentebelang Zandvoort sterk in deze, in deze coalitie? Ja, hoe sterk sta je? Ik ben natuurlijk een eenmans- en uh, partij. Dus ja, binnen, binnen de coalitie heb ik daar ook één stem in. Maar ik denk wel dat het me goed gehoord wordt... Ja. En we zijn inderdaad uh, nou ja, bezig geweest om bepaalde dingen die wij belangrijk vinden naar voren te halen. En extra te benoemen, die overigens al gewoon in, in, ja, in het raadsprogramma stonden. Maar die we gewoon echt naar voren hebben gehaald. Van, Dit zijn voor ons belangrijke punten. Welke en punten wij, zijn dat? Uh, voor ons is heel belangrijk uh, dat het parkeerbeleid uitgevoerd wordt zoals ook in het raadsprogramma staat. Zoals de, de, het rekenkamerrapport het voorschrijft. Dat was voor ons een belangrijk punt. Daarvan heb ik ook gezegd: als dat niet door jullie overgenomen wordt, dan stop ik ermee. Ja, en dat betekent dus dat er in heel Zandvoort uh, gewerkt gaat worden met parkeervergunningen? Dat betekent dat er uh, betaald parkeren ingesteld wordt en dat mensen ontheffingen krijgen. En uh, wat ons betreft, ik heb altijd al gezegd: dat moet zo goedkoop mogelijk zijn. En iemand anders heeft dan een schepje bovenop gedaan... en die zei van, nou, dan vind ik dat het voor de eerste vergunning gratis moet zijn. En zo ja. is dat zo gekomen. En als je goed gaat rekenen, yo, dat lukt aardig. Ga maar kijken op de Van Lennepweg als voorbeeld. Ja. Daar staan meer auto's met witte kentekenplaten... Ja. dan auto's met gele kentekenplaten. Ja, dat klopt. Het is, het is voor de bewoners bijna niet te doen om hun auto kwijt te raken daar. Nee, nee klopt. Ja, dat is dat probleem heb ik gelukkig niet, want ik heb een garageplek. Maar het is wel een groot probleem. Ja, en ook in Noord. Hè, we hebben natuurlijk voorbeelden genoeg gezien van uh, mensen die uh, verhuren... en die gasten ja. uh, met de auto naar uh, een plek brengen waar ze gratis ja. mogen staan... Ja. om vervolgens daar alle plekken te bezetten... waar dan de bewoners niet meer hun auto kunnen neerzetten. Klopt. Ja, en dat ben je gewoon allemaal kwijt. En, en, en hoe we dat gaan invullen... Ja, dat, ik vind het grappig, want ik lees op Facebook... een heleboel reacties. Ik denk, nou, die weten meer dan ik... want we zijn nog helemaal niet aan het invullen. We hebben alleen gezegd dat dat ja, zo moet worden... zoals voorgeschreven wordt in het rekenkamerrapport. Ik heb dat ook gelezen hoor, op Facebook. Ja. En ik, ik vroeg en mij ook wel. al af... Van, is dit al een programma... wat al helemaal afgetikt is en klaarstaat? Maar dat ja. is het dus niet. Nee, nou ja, kijk... Uh, Welke dingen kloppen er niet, zeg maar, van uh, uh, dat wat nou, er in Facebook dat weet staat? Ik niet. Dat weet ik niet, want er is nog geen plan. Uh, het wethouder Berendsen die heeft een, een plan klaar liggen. Die had een plan klaar liggen, maar ja, toen gebeurde het dus allemaal wat er gebeurd is. Daar hoef ik niet over uit te rijden. Nee. En uh, dat plan, dat had al eigenlijk aan de raad aangeboden moeten worden. Ja, dat is nog niet gebeurd. Dus ik heb geen wetenschap van het plan wat, beta, wat, wat Berends heeft uh, gemaakt. Dat weet ik niet. Ik weet niet wat erin staat. Misschien is het wel helemaal wat, wat wij voorstaan. Ik weet het niet. Maar hoe komt dat dat je dat niet weet? Ik bedoel, dat is toch iets wat... wat uh... Nee, het is nog niet aangeboden aan de raad. En als iets niet aangeboden is aan de raad, ja, dan heb ik geen wetenschap ervan. Het is ook niet zo dat daar onderling zeg maar, al uh, met elkaar over gesproken is van hoe kan je dat invullen? Het onderwerp parkeren, we hebben wij een aantal keren aandacht voor gevraagd, want dat kwam er maar niet. Het enige wat we steeds zagen is dat er geld gevraagd werd om extra ambtelijke inzet om dat parkeerplan te kunnen maken. Ja. En dat is het enige waarover gesproken is, wat met parkeren. Ja. En pas als het college erover gebogen heeft, ja dan kan het naar de raad toe. En dan gaat er natuurlijk in de commissievergadering over gesproken worden. Is het, is het zo dat jullie um, als gemeente zeg maar, de verhuurders kunnen aanspreken op het gedrag wat ze vertonen? Met, met betrekking tot het parkeerbeleid? Uh, He, of tenminste hoe zij dat invullen? Want ze, hebben, ze krijgen dan uh, bijvoorbeeld een vergunning om ja. ergens uh, te gaan staan. Uh, alleen ja, dat wordt volgens mij niet op de juiste manier gebruikt. Um, daar ben ik helemaal met je eens. En als gemeente kun je daar uh, eigenlijk niks tegen doen. Je kunt niet mensen verplichten om, om ergens te staan waar ze moeten betalen. Dat, dat kan dus niet. Nee. Maar goed, als. Het vrij al... parkeren is vrij parkeren. Dus ja. ja zolang, zolang mensen dat kunnen, zullen ze dat doen. En ik moet je eerlijk zeggen, ik geef ze geen ongelijk. Nee, uh, zij doen natuurlijk, ze halen het onderste uit de kan voor hun gasten. Ja. En dat, dat is wel te begrijpen natuurlijk. Maar goed, daar zou dan de gemeente, uh, middels die vergunning, iets aan kunnen doen. Um, is er ook nagedacht om bijvoorbeeld uh, het parkeerterrein Zuid uh, te gebruiken... om dan te zeggen van nou iedereen die gasten heeft... die krijgt dan weliswaar een vergunning. Maar die vergunning die, die geldt alleen maar voor het parkeerterrein Zuid. Op zich is dat natuurlijk uh, een terrein waar, uh, wat voor iedereen bereikbaar is. Hè? Vanuit, als je het vanuit het dorp uh, berekent waar dan uh, uh, verhuurd wordt. Is dat een optie? Dat is wat gemeentebelangen van Zandvoort betreft zeker een optie. Maar wat ik al zei, we hebben er hier helemaal nog niet over gesproken binnen de Raad. Dus ja, dat moet allemaal nog besproken worden. En we zijn hartstikke nieuwsgierig wat er, wat er uit dit parkeerplan komt... wat door Weer ons is voorbereid. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ik denk ja. heel veel Zandvoorters die dat zijn. Ik denk heel veel Zandvoorters. Ja. Kijk, een feit is natuurlijk wel... Uh, de, de, de centjes die, die zijn uh, leidend hier... Want die mensen die, die parkeren gratis, dat doen ze niet voor niks. Ze hebben geen zin om geld uit te geven voor parkeren. Nee. En als je overal moet betalen... en wat GBZ betreft gaat het zelfs in de wijken duurder worden... dan op het grote parkeerterrein in de Zuid en op de boulevards. Ja, voor maar de, de mensen die daar... Die betaalen, uh, voor, de, voor de gasten dan, hè. dus niet voor de bewoners, maar voor de gasten. Nee, voor de, voor de gasten, ja, natuurlijk. Ja. ja, Nee, nee, nee, logica. En dan zul je zien dat er gewoon wel in de wijk geparkeerd kan gaan worden. Ja. Want ja, als ik moet nadenken, ga ik 20 euro uitgeven... of 25 of 30, ik heb nog geen idee. En in een wijk staan of geef ik uh, 15 euro uit... het huidige tarief is 14,70 euro voor een hele dag. Ja, ja wat zal je dan kiezen? Uh, snel naar beneden kunnen lopen of een heel eind lopen? Ja, nou ja, ja. Ik, ik vind nog steeds wel uh, dat... De, de, de manier om naar de parkeergarage onder de uh, Louis David's ja, carré. Ja, die is, die, is, die is amper te vinden. Ja, ik, ik, ja, ik heb nog steeds. Top. Weet je wat ik probeer dan in mezelf te verplaatsen in de, in de toeristen? Oké, okay, ja. want je ziet dan vooral heel veel toeristen heel langzaam rijden. Hè, want die zijn dan op zoek naar een plekje. En dan denk ik, ja, ik snap wel waarom die man zo langzaam rijdt. Want er is niet een duidelijke manier aangegeven van, goh, je moet daar naartoe... om je auto in een parkeergarage te zetten. Want hoe fijn is het niet om midden in het centrum... je auto in een parkeergarage te kunnen zetten? Ja, ideaal. Met, met alle weersomstandigheden. Of, ja. En je vandaag, kan binnendoor naar de, naar de, naar de winkel ja. toe. En ja. als je binnendoor loopt, dan zit je zeg maar pal in het centrum... ten ja. opzichte van alle terrasjes en restaurants en winkels... Uh, waar je maar naartoe uh, zou willen... Um, gaat uh, uh, GWZ daar ook iets aan doen? Aan die. Be, ja, hoe, hoe moet ik dat ook weer zeggen? De. Um, de, de, vindbaarheid. Ja, de vindbaarheid. Ja, de vindbaarheid van de parkeergarage. Er ja. ja. valt weinig te doen. Je kunt hooguit nog een extra bord gaan neerzetten. Maar ja, wij zijn ook niet zo van het plaatsen van veel borden. Want Nee, er zijn al heel veel borden Daarom, in Zandvoort. Maar juist maar je, die borden naar die je parkeerplek... Ik zou een aanwijzing kunnen geven in het ja. begin. Maar het is, laten we het wel zijn. Um, tegenwoordig heeft iedereen navigatie in de auto. En als jij ergens naartoe gaat, dan kun je natuurlijk ook oriënteren. Van waar ga ik eigenlijk naartoe en waar kan ik mijn beste mijn auto kwijt. Ja, Tenminste, zo, dat doe ik wel. Ja, ja dat, dat doe ik ook. Als ik naar een grote stad ga, dus dan, dan ga ik van tevoren dan, kijken. Dan ga ik gewoon naar die garage en ja. dan kun je hem gewoon vinden. Die is goed te vinden vanuit die navigatie? Ja, ja vanuit de navigatie wel. Ja. Maar ja, goed. Uh, meer ja. borden is inderdaad niet wenselijk. Dus dat, uh, dat is dan weer... Uh, nee, maar nou, het is gewoon vervelend. Dat, dat, de ingang ligt natuurlijk uh, ja, best wel ver van de weg af, om het maar zo te zeggen. Ja. En je moet er via een weggetje naartoe. En, ja, soms ben je er al voorbij voordat je ergens in hebt. Ja, en dan is het lastig om terug te komen ja. op dat punt. En dat heeft weer te maken met de rijrichtingen. Wat staat er nog meer op het programma bij GBZ? Woningen? Um, nou, wat wij ook heel belangrijk vonden... is uh, dat uh, de starterslening intact blijft. En daar bedoelen we mee dat uh, niet gemorreld wordt... aan de hoogte van het bedrag. En niet aan de voorwaarden. Ja. Hebben we er ook doorheen gekregen in het uh, coalitieakkoord. En uh, ja, juist nu in deze periode... die huizen zijn natuurlijk schreeuwend duur in Zandvoort. Ja... Dan ja, kan het net een starter helpen om uh, wel een woning te kunnen kopen. Ja. Dus daar hebben we ook ons ook heel hard voor gemaakt. En, en gaat dat uh, dan ook van toepassing zijn op uh, het gebied uh, van het Watertorenplein? Zouden het is, daar mensen Overal, overal op toep... De voorwaarden zijn uh, heel makkelijk na te lezen. Maar nee, het gaat gewoon om, je moet voor het eerst een huis kopen. En uh, ja, heb je daar extra geld bij nodig, dan kun je dat tegen een laag bedrag extra lenen. Ja, nou ja, zijn er ook woningen daar uh, in de planning die daar geschikt voor zijn? Dat weten we nog niet. Het enige wat we weten is dat er 30% sociale huur moet komen. 40% voor de, de middelhuur of uh, ja, goedkoop koop zal er niet komen, maar middenkoop zeg maar. Ja, en dus ja, ja, wat is middenkoop? Waar, waar, waar moeten mensen dan aan denken? In... in ook dat is niet natuurlijk heel erg duidelijk, want dat verandert waar je bij staat. Ik bedoel, ik zie nu appartementen voorbij komen van een miljoen. Dus dan weet ik ook niet meer wat, wat duur en goedkoop gaat worden. Ja, daarin de kost maar... verloren, daar, daar komen een paar huizen. En dan denk ik, ja, wat had er niet mooi geweest als daar betaalbare... Ja, voor jongeren, ja, zeker, zeker. En, en, ja, betaalbaar... en jongeren en ouderen, senioren bij elkaar in ja. één ding. Zodat je ook een betere integrering krijgt van... Ja. Deze groepen, maar uh, nou ja, dat is niet gelukt daar in die uh, kost verloren. Nee, nee, dat worden hele dure uh, dingen. Ja. En in ja. Noord, op het Corredon-plein. Uh, Co ja, uh, uh, Co corodex, Coradex, sorry. Ja, Corendon hebben we. Ja, worden. dat is weer een ander uh, dus Dat kan ook. Van Corendon. Ja, die hebben ook een terrein. Hè? Ja. Daar heeft niks mee gebeurd, maar goed. De corodex dus, uh, terrein in ja. Noord. Ja, ook, daar, ook daar is de eis dat daar gewoon heel veel sociale huur komt. Ja. En ja, dat is weer huur. Maar uh, gaat dat nu echt een keer gebeuren of, of moeten we daar nog lang op wachten? Dat zul je de wethouder moeten vragen. Ja, maar je, je hebt geen idee of dat dat... Nee, uh... Dat, uh, nee de, de, wat er over besproken is, dat, ja, dat is te weinig om, om te zeggen van er gaat echt wat gebeuren of het, uh, de, de, de, de, het schop gaat de grond in, was maar waar. Ja. Maar dat, ja, dat zul je de wethouder moeten vragen. Duidelijk. Die weet er vast meer over. Ja. Meer dan wij in ieder geval. Oké. Okay. Nou, Astrid, ja, ja. Uh, je hebt een, een, een klus, denk ik. Nou, weet je, of die klus nou gedaan wordt vanuit uh, een zogenaamde positie, uit een coalitie. Het blijft dezelfde klus natuurlijk, hè. Ja, zeker. Maar goed, het maakt wel het uit met wie je samenwerkt. Er is voor te doen en het beste eruit te halen. Ja. Je ziet, en, uh, je ziet met de partijen die er nu uh, staan, zeg maar D66, CDA, VVD en de Partij van de Arbeid, uh, geen uh, grote bergen. Nee, nee. nee. Als ik bergen had gezien, dan had ik niet meegedaan. Nou ah, ja, een leuke berg beklimmen is toch ook uh, wel een uitdaging. Mm, jawel, maar goed, uh, als je al bergen ziet en je moet nog beginnen aan een klus, dan denk ik niet dat je dan moet beginnen. Oké, okay. nou, dat is duidelijk. Dus... Nou. Nee, dat ik begonnen ben is, is duidelijk. Ik zie geen beren, geen dergen en ook geen beren op de weg trouwens. Nee, maar goed, we, we, er is nu even een, een kleine pauze hè, die er ja. uh, plaats gaat vinden. Ga je op vakantie? Uh, nee, we zouden in het voorjaar zijn gegaan naar Rodos, maar ja, dat ging natuurlijk niet door. Nee. Dus het enige wat nu rest is een uh, paar de, uh, overnachtingen in uh, leuke hotelletjes in, in, in Nederland. Ja, en die, die zijn er. heerlijk zijn. Ja, zo is dat. Ja. Goed, nou, um, ik ga jou een hele fijne zomervakantieperiode toewensen. En uh, wij oh, zien ook. en horen elkaar ongetwijfeld uh, na de reces. En dan gaat er ja. weer een heleboel gebeuren in het dorp, denk ik. Daar gaan we er weer vol tegenaan. Goed zo. En ik hoop dat er tot de recess ook een heleboel gebeurt in het dorp. Daar bedoel ik mee ja, dat het lekker weer wordt. Lekker weer. We een goede zomer krijgen. Want, Precies. Ja. Dat is heel hard nodig, hè? Het is echt hard nodig. Het, ja. is, uh, ja. het ja. is treurig voor degene die hun daar een boterham mee moeten verdienen. Ja, Jazeker. Zeker. Dus. Goed, dankjewel ja, voor het gesprek. Het omdraait, hè? En uh, tot uh, de volgende keer graag. Ja, tot de volgende keer. Ja, is okay. goed. Dag. Doeg. Goed, we gaan luisteren naar muziek. Dat is uh, van Los Lobos La Bamba. Goedemiddag, meneer Wijnia. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, zeg ik meneer Wijnia of zeg ik Remco? Nou, Remco is sowieso goed. Ja. En, uh, het is niet Wijnia, maar het is eigenlijk Wienia. Oh, Winia. Oké. Okay. Ja. Dan is dat bij deze gecorrigeerd. Ja. Goed. Meneer Winia, ik, ik zie u op de foto staan uh, met... Uh, ja, sorry. Oh, Ja. Op de foto staan met uh, Albert uh, Rechter Schot uh, met de elleboog uh, tegen elkaar uh, om zo kennis te maken met elkaar. Ja, klopt. Ja. Ja. Uh, wie is uh, Remco Winia? Nou, Remco is 52 jaar, woont in Kastrikum. Uh, en heeft ooit gestart in de civiele techniek. Wegwaterbouw heb ik ooit gedaan en toen via de sociale werkvoorzieningen een zorginstelling, ben ik nu bij Pluspunt terechtgekomen. En, en u, woont, u woont in Castricum, ja, dus, dat is natuurlijk ook aan de kust. En, ja. um, was het niet handiger geweest om een soort pluspunt te zoeken in uh, Castricum, uh, waar u aan de slag kan? Nou, ik, ik ben eigenlijk, dat vraag ik me best wel meer, maar ik ben eigenlijk wel uh, vanuit vroeger eigenlijk wel gewend om veel te reizen... Dus ik had wel heel goed gekeken naar de bereikbaarheid en het is, gewoon, het is 40 minuutjes met de trein, dus ik stap uh, hier op in Kastekum en Haarlem stap ik over. Ja. En ja, dat vind ik eigenlijk prima. Dat is goed te doen. Ja, dat is echt goed te doen. Ja. ja en ik, heb een, uh, ik zet een fiets neer in Zandvoort en dan kan ik mooi over met de fiets naartoe. Ik zag u van de week fietsen met, uh, ja, Albert. met, Al met Albert. Ja, Albert, uh, Albert leidt mij overal rond. ja want uh, nou goed, de raad van toezicht had uh, aangegeven van ja, dat vinden het fijn als Albert nog eventjes blijft om mee in te werken. Ja. Dus wij, gaan, wij zijn gaan samen op stap. Ja, dat klopt. Leuk. Ja. Heel leuk, ja. Wat, wat is uw eerste indruk van dit dorp? Nou, ik ken de standvoort wel omdat ik in Amsterdam gewoond heb dat ik naar het strand ging. Uh, maar ik, was wel, uh, ik kwam wel achter dat ik wel alleen op het strand was geweest en nog niet verder in het dorp... Maar ik moet zeggen, ik ben al nou met Albert door de straat gefietst. Ja, ik moet zeggen, ik vind het wel gewoon heel gezellig eigenlijk. Ja, leuk hè? Heel gezellig, ja, het, absoluut. Ja, het is absoluut. natuurlijk heel anders als, als Castricum. Castricum dorp ligt, zeg maar, een beetje naar achteren en een beetje ja. los van het strand. Hè, terwijl het hier ja. een, een, een één verhaal is. Ja. Dus dat is wel heel erg duidelijk heel anders. Heel anders, ja, ja. Zijn er nog dingen uh, die u met uh, Albert afgesproken heeft... over wat Albert niet heeft kunnen bereiken... maar wat u dan wellicht wel zou kunnen bereiken? Nou, ik ben nu, het is nu de vierde dag. Ja. Dus het is nu vooral uh, kennis maken. Dus ik denk die, waar u op doelt, Ik denk dat, dat we dat, dat volgende week gaan doen. Ja. We, zijn even langs, uh, we zijn ook even langs de burgemeester geweest... en even langs uh, de wethouder Raymond van Haaf, Weet u, de nieuwe wethouder? Ja, die goed, hebben we net aan uh, de telefoon ja. gehad hier ook. Ja, precies. Dus, ja. Precies. En dat, dus we doen nog dat. En volgende week ja, gaat die vraag natuurlijk wel komen: van Joh Albert, wat wil je me nou meegeven? Ja. Waar, waar, waar ben jij niet aan toegekomen? En wat zou mooi zijn als je dat over twee jaar leest of iets anders? Dat je zegt: Goh gaaf, dat, dat is gelukt. Ja, dat gaan we volgende week doen. Maar zijn er ook dingen die dan uh, vanuit uzelf uh, naar voren komen? Zo van Nou, dat, dat heb ik eigenlijk altijd wel heel graag willen doen. Maar dat zie ik in dit pakket nog niet naar voren komen. Nou, het pakket is heel breed. En uh, wat ik wel interessant zou vinden is wel, omdat uh, uh, we voor het komende beleidsplan, hè, wat nog wat een aantal jaren nog gaat duren, de positieve gezondheid heel erg naar voren is geschoven. Ja. Wat ik wel heel erg interessant vind is om dat uh, echt te gaan integreren in pluspunt. En wat ik ook wel heel interessant vind, en wel even met Albert over gesproken, dat is van ja, wat voor een impact heb je nou hè, op al die verschillende terreinen? Ja. Je kunt natuurlijk dat bijhouden met cijfertjes en zoveel bezoekers, en dat is ook heel waardevol. Maar dat is natuurlijk ook wat, wat voor impact heb je als organisatie met heel veel andere partners? Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel andere partners in Zandvoort. Ja. Wat voor impact heb jij dan op die Zandvoortse samenleving? Bereid je dan ook wat je graag wil bereiken? Ja. Dat vind ik wel interessant. Dat is ook, een beetje, dat is ook wel een beetje. Ja, dat is de laatste jaren opgekomen, hè? dat impact meten. Dat vind ik wel interessant. En. en... Kijk, het, het is natuurlijk een, uh, ja, u, u komt in een gespreid bedje, als ik het zo mag zeggen. Hè? Want ja. ondertussen is het Stichting Pluspunt natuurlijk wel uh, een begrip geworden in het dorp. Ja. Ja. Uh, heel fijn dat er een nieuwe locatie bij is. Dat is dan in de blauwe tram. Denkt ja. u dat dat voldoende is? Of zou er uh, op een andere plek nog meer moeten kunnen komen? Nou, wat ik wel een interessant thema vind is... Uh... Kijk, een van de grootste thema's is uh, eenzaamheid, hè? Ja. daar wat mee te doen. Nou, en wat, wat, wat, wat, denk ik hier, wat ook hier speelt, is dat je toch ook heel veel zorgmijders hebt. Ja. En ik denk dat het interessant is dat we met elkaar gaan bedenken, hoe bereiken we die dan? Ja, dus ik, ik, laat ik, zo zeggen, ik zou niet meteen uitgaan van, is een, is een locatie extra nodig? Ik zou meer kijken van, wat zouden die bewoners nou nodig hebben? En dat kan dus een extra locatie zijn. Ja. Maar ook iets anders. Eens? Dus ik zou, ik zou mij om willen draaien en vooral vanuit, vanuit de bewoners kijken. Van, uh, nou wat is nou nodig? En misschien, ja goed, uh, ik was ook al in de blauwe tram. En ik was ook in Noord. Ja, dat is toch wel. Ja, ja, het is wel allebei echt wel nodig. Ik kan niet zeggen van, ja, één locatie is genoeg of twee. Dus ik zou zeggen, ik zou me vooral om willen draaien. Wat zou die bewoners nou nodig hebben en wat past daar dan bij? Ja, precies. En waar zou dat kunnen, kunnen plaatsvinden? Ja, en, ja. en, en, en, en wellicht bij, met een partner samen. He, met andere partners die in Salford actief zijn. Ja. Um, nou, nou, zijn er een aantal organisaties die, dus in het pluspunt zitten. He, dus dus uh, onder andere ook uh, de buurtbemiddeling, of het sociale wijkteam, he, om maar uh, wat te noemen. Ja. Nou, er zit een, uh, ja. er is een arts, uh, zit daar, uh, bloedprikken. Ja. Nou, ja. Dus eigenlijk is het, is het te veel om op te noemen. Ja. Um, zouden er. Um, zeg maar, nog meer dingen bij kunnen? Of, of zegt u van, nou, ik denk dat dit eigenlijk wel goed is? Nou ja, dat zou dus blijken. Als het feit, als je dus met het, met het thema dat positieve gezondheid echt aan de slag gaat, hè, hè, dat we dat doorzetten en dat we dan kijken, joh, wat, waar hebben die bewoners dan, uh, uh, uh, wat hebben ze nodig? Ja, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen van dat het best misschien bij moet of iets af moet. Ik, zou, ik, heb helemaal, want ik, zit, kijk, ik ben natuurlijk nu daar een dag of vier, ik zit natuurlijk vooral met het vragen stellen. Ja. ja ik, ik ben nu vragen aan het stellen die, die u eigenlijk ook nog moet stellen, ja, waarschijnlijk. Ja. Ja. ja. ja. ja. En, dat, en ik vind ook dat dat zo hoort. Want wat u ook zegt, weet je, het is heel, ik vind het heel mooi om zo'n organisatie over te nemen. Uh, van een hele geliefde directeur die gewoon met pensioen gaat. Hè. Vaak gaan, wordt het tegenwoordig toch, wordt wordt wordt toch wel eens hard naar deuren geslagen. Hè, dat er iemand toch uh, wordt gevraagd wat anders te gaan doen. Ja. Nou, dit is. Uh, ja, goed. Wat we natuurlijk wel enorm hebben is die corona. Ja. Dat is natuurlijk wel echt een serieus thema. Maar ik vind het ontzettend leuk om zo'n organisatie over te nemen. Daarom vind ik het ook zo leuk dat Albert er nu nog is. En dat wij dus met z'n tweetjes optrekken. dat hij mij overal wegwijs maakt van dit werkt zo en dit werkt zo. Ja, en, en de, de, de zorgorganisatie waar u nu nog werkt hè, in Amsterdam, dat is Amsta? Nee, dat werkt niet meer hoor. Oh, dat is niet? Nee, tot 1 juli was dat. Oh, dat, dat is dus uh, nu al klaar. Dus in feite ja. bent u nu al in dienst bij Zeker. Pluspunt? Zeker. Aha. Ah. Nou, dan, dan is dat dus naadloos in elkaar overgegaan. Ja. Ja. Gaat u nog ja. op vakantie? Nou, eind juli willen we wel proberen nog even op vakantie te gaan, ja. ja. ja. Dan is het toch wel ook ja. wel een rustige periode in het pluspunt. Ja, precies. Ja, precies. Ja, het is ook een organisatie die natuurlijk niet... Uh... Die niet omvat als de directeur er niet is. Hè? Want ik heb natuurlijk nu met een aantal personeelsleden, medewerkers, collega's kennis gemaakt. Ja, goed, dat zijn hele creatieve, zelfstandige mensen. En ik wil een boodschap sturen hoor. Ja, mooi hè? Ja, heel mooi. Ja, ik, ik, ik ja. vind het Pluspunt echt een, een, een pluspunt. Ja. Het, is, het is. Ja, uh, ja. ja letterlijk. Het is letterlijk ja. een pluspunt. Want er wordt zoveel gedaan door Pluspunt in het dorp. Ja. En uh, ja, ja. Het, uh, het is een heel bijzondere organisatie. Ja, ja, ja ik stem steeds nu dat jaarverslag. En uh, er vallen me steeds weer andere dingen op. En dan, uh, en dan lees ik, ik las nu even de Zandvoortse uh, Courant. Ja goed, er staat ook van alles in. En er stond weer, toch weer iets anders in, want niet in het jaarteslag stond. kan, hé, hey, dat doen we ook. Oh ja? Ik zit, ja, dat vond ik dan wel. Nou, ik ging een stukje over, over een stukje verslaving, waar dan uh, heel veel... Uh, over verteld werd op een aantal dinsdagavonden, maar daar stond ik een heel stuk bij van de persoon die dat dan deed. Nou, dat is ja, een, uh, uh, heel... hoe heet het? Ja, een welbekende zandvoorter. Althans, yeah. het is de zoon ja. van een uh, bekende zandvoorter, hè? Ja, precies. Ik vind het dan wel... Kijk, en dan staat het natuurlijk niet zo in het jaarverslag. Dan staat meer van, ja, dit doen wij. En uh, ja, dat vind ik dan wel denk ik zo, hè. Dus ja, ja, ja, het is pittig. Het is heel mooi hoor dat ze dat uh, hebben gedaan, inderdaad. Ja. En uh, ja, nogmaals, er is, uh, er is genoeg te doen uh, voor iedereen. En op allerlei gebieden. Ik, ik, ik, kan maar ik werk zelf ook bij Pluspunt aan de balie ja. als invalkracht hoor. Dus, uh, oh, ja. En toen, toen kwam er uh, een mevrouw aan de balie, en die had haar man verloren. En was achtergebleven, een jonge vrouw, want die was in de twintig, eh, achtergebleven met een dochtertje. En die kwam vragen of dat ze hulp kon krijgen. En toen dacht ik, ja, dat is toch heel mooi dat dat kan. Ja, dat is wel heel mooi. Ja. En, en, en dat iemand het A doet, hè, dat, dat die inderdaad het de moeite ja. neemt om daar naartoe te gaan en om dat te vragen. Het lef heeft om dat te doen en het feit dat het er is. Ja. Nou, dat ja. is wel een van de, van ja. de mooie dingen van Pluspunt, uh, vind ik. Ja, en dat er dus heel veel, uh, heel veel projecten of, of zo zijn waar die mevrouw vrouw op aan zou kunnen sluiten. Ja, zeker. Ja, ja. Maar goed, u heeft er zin in, dat hoor ik. Ik heb er zin in, ja. ja. Nou, ik <laughs> vertelde mijn vrouw dat er op zondags uh, weer kunstgeschiedenis wordt uh, opgetuigd. Ja. En uh, mijn vrouw is daar wel enthousiast van. Ik zei, nou, dan gaan we toch ook eens een keer op zondag daar naartoe als de plek is. Ik zei, wij gaan natuurlijk niet andere mensen de weg lopen. Maar uh, ik zei, dan gaan wij ook samen een keer daarheen. heen. Dat lijkt me hartstikke leuk. Ja. Ja het, ja, is, uh, dus, uh, ja, het zijn is er altijd wel verrassende wel. dingen die ze ondernemen, vind ik daar. Precies, precies, precies. En Albert zei ook anders zie je op zondag dus ik de hele andere mensen. Ja. Ja, dus dat is, uh, dat is ook goed om daar ook voor te hebben. Zeker. Ja. Ja, nou ja, u, u, u moet eigenlijk nog uh, eigenlijk alles nog opnemen en absorberen. En ja. dus uh, denk ik dat wij uh, u weer gaan zien. Want sowieso gaan we u zien. Want we we hebben natuurlijk uh, het drie gesprek. Met Albert altijd gehad. Oh ja. Dus uh, bij deze bent u daar ook voor uitgenodigd om dat te komen ja. doen. Heel leuk. Het is leuk met live te doen. Ja, nou ja, nu moet het natuurlijk telefonisch. Terwijl ik het persoonlijk veel prettiger vind als ik een gast kan aankijken. Want als je een gast aankijkt dan kom je vaak ook tot andere vragen. Ik vind, het, ik vind het persoonlijk wat lastiger om het aan de telefoon te doen. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Ik zag wel een beetje tegenop als ik u wel bekend. Echt waar? Maar dan is het ja. toch wel meegevallen, hoop ik. Heel erg. We Gelukkig. Ik ben open over. Dus, uh, ben Heel op. fijn om te horen. Ja, dus Goed, uh, nou, nee, zeker. Ik kom graag uh, drie maandelijks uh, eventjes bij op, u op bezoek om bij te praten. Op de koffie. En dan hopen we dat Hotel Hoogland ook weer beschikbaar ja. is voor ja. gesprekken. Dat lijkt me hartstikke leuk. Fijn. Ik dank u heel erg voor dit gesprek. En wens u ja. nog een heel fijn Geen weekend. Dag. En fijn. ik hoop u gauw te kunnen zien in levende live. In de, in... Ja. Precies. Ja, dank u wel. Tot binnenkort. Tot binnenkort. Dank u wel. Jo. Dag. Dag. Wij gaan luisteren naar muziek. Even kijken hoor. Waar is mijn blaadje? Hier is mijn blaadje. Wij gaan luisteren naar. Aswat. Don't turn it around. zijn weer terug. Als het goed is, heb ik aan de telefoon de kleindochter van Giraudi. Ja, dat klopt. Hallo. Wat... Hi. Met... Uh... Ja, hallo. Uh, uh, wil jij je naam nog een keer uh, zeggen? Ja. Wacht even, want ik, ik, ik versta jou heel slecht. en Je valt af en toe oh. een beetje weg. Oh, dan ga ik even ergens anders heen lopen, om even te kijken of ik uh, dan beter bereik heb. Uh... Ben ik zo beter te verstaan? Ja, nu ben je goed ja? te verstaan. Wil je nog één keer oh. je naam zeggen? Ja hoor, dat is Erminia. Uh, Erminia van Griethuizen. Ja, dat Juist. is Juist, oké. Okay. Nee, dat was namelijk een andere naam hier. En toen dacht ik van volgens mij klopt dit niet helemaal. Dus uh, dit is helemaal goed. Uh, okay. dan, zijn, dan zijn we weer uh, up to date. Yes. Ja, ja, het was het, uh, de, uh, de salon van Giraudi. We hebben met veel. Uh, ja, plezier daar ijs gehaald. En dit jaar dacht ik, van waarom gaan ze niet open? Waarom gaan ja. ze niet open? Ja, en velen met mij. Dat. Ja, nee, precies. Ja, dat was natuurlijk wel eventjes uh, uh, wennen voor, uh, voor iedereen. Uh, in de eerste instantie dachten natuurlijk heel veel mensen dat we niet open gingen vanwege corona, omdat de niet open mochten. Ja. Uh, maar in principe hadden wij van de, of tenminste, wij hebben bij de opaat van de winter uh, besloten. Uh, dat, dat het afgelopen jaar het laatste jaar was geweest. En dat hadden we ook um, nou ja, bekend willen maken in de in, in, in de het Zandvoortse, Zandvoortse krant, zeg maar. Ja. Um, met een advertentie op kerk, ergens iedereen te bedanken. Wat uiteindelijk ook nu gebeurt is afgelopen donderdag. Maar uh, ja, wat het voornamelijk was, hè, toen, toen kwam corona opeens en nou ja, alle horecagelegenheden moesten dicht en nou ja, toen zijn we open ook. Ik vind het eigenlijk niet gepast om dat dan nu dan zo naar buiten te gaan brengen uh, en al de aandacht daarop te vestigen. Dus dat uh, vond hij echt geen goed moment. Nou ja, vervolgens uh, is het dan wat later gekomen. Maar die verwarring snap ik inderdaad wel, dat mensen opeens voor de deur stonden en dachten, wat is, wat is dit nou? Dus, uh, ja. Ja. Ja, het was zo'n zo uh, vanzelfspreken, vanzelfsprekendheid. dat uh, de, de, Er stond altijd uh, kunst in, uh, in de zaak. Hè? Ja, de, de, wat van de overkant volgens mij uh, ja, kwam. Ja. En dan op een gegeven ogenblik ging die kunst eruit. En dan bam, dan kwam Giroudi weer terug. En dan was iedereen weer helemaal uh, blij. Want ja, een ijsje van Giroudi is toch wel... ja ja, dat... ja, ja zeker. Dat, uh, ja, dat is natuurlijk wel zo. Dus dat, dat, dat, dat snap ik inderdaad wel dat mensen daar eventjes uh, ja, aan moeten wennen. Maar ja, dat, hè, dat, alles komt helaas een eind. En ook hier aan. Ja. Hij is 91, dat, uh, hè? Hij is 91, ja, hij is 91 jaar. En hij, uh, hij zei van nou uh, een beetje zo grapjes maken, daar houdt hij wel van. Toen zei hij van nou. Het is wel wat vroeg, maar ik denk toch dat ik maar mijn pensioen ga. Dus dat, uh, <laughs> Is wat vroeg. Ja. ja. Dus uh, het is natuurlijk iets wat hij met alle heel veel plezier heeft gedaan. Dus ook denk ik niet als werken aanvoelde, maar het is natuurlijk wel degelijk gewoon heel hard werken. En, ja. Zeker. Um, ja, hij doet alles zelf. Hij maakt alles uh, alles zelf. Alle, uh, ja, alles wat je eet is gewoon echt. Dus er zit citroen, er zit echt citroen in en het allemaal. Ja, dan hè, dan moet je toch met al die kratten citroenenschouwen en dan ben je 91. Um, ja, dat is toch best wel best wel wat. En dan heeft hij ook besloten van, ja ik ben nog helemaal in goede gezondheid. Hij is nog heel vitaal. Um, dus ja, dan kan hij dat nu nog allemaal rustig aan. Hè? Nog, nog dingen doen, ook samen met zijn vrouw. Ja. Um, ja, dan kan hij dat nu nog van genieten. En dan brengt ja, hij niet zijn gezondheid meer in gevaar, zeg maar. Hè, door zo hard te werken. Dus dat is uh, wel heel belangrijk voor hem. Ja. Wo wonen zij ook in Zandvoort? Nee, ze wonen in Ardenhout. Ze wonen niet in Zandvoort. Oké. Okay. Nee, nee. Nee, het is wel, uh, heel erg, uh, hij is wel heel gek op Zandvoort. Hij komt ook altijd hier uh, uh, wandelen langs de zee en uh, nou ja, nu met, met corona iets minder, hè, dan blijft hij iets meer uh, binnen, is hij iets voorzichtiger. Ja. Maar over normaal gesproken gaat hij echt uh, ja, uh, lange standwandelingen maken of hij is altijd wel in Zandvoort te vinden. Dus uh, ja, hij heeft echt wel echt een bandelijk Zandvoort, zeg maar. Ja, en hoe moet dat nou met al die mensen die bij jullie gewerkt hebben? Want dit is natuurlijk ook de familie, hè? Want de, de kleinkinderen die werkten volgens mij ook uh, bij... Uh... Ja, ik heb, uh, ik heb voornamelijk, uh, tenminste, ik, uh, vroeger heb ik voornamelijk veel gewerkt. Altijd bij mijn, uh, uh, bij mijn opa. Mijn, uh, mijn neefje, die is nog wat te jong zelfs niet om te werken. Die uh, is uh, ja, ongeveer 15 uh, jaar, zeg maar. Dus die, die mocht ook nog niet. Uh, en die woont daarnaast ook in de buurt van Den Haag. Dus die, uh, die oh, ja. mocht nog niet. Mijn zusje heeft wel af en toe geholpen... Um, ja, dus, dus eigenlijk uh, ja, en ik heb inmiddels uh, weer een ja, ander werk, zeg maar, waardoor ik daar ook geen tijd meer uh, voor had. Dus de afgelopen jaren um, ja, heb, ik, heb ik daar niet uh, gewerkt, maar in mijn studietijd en uh, als middelbare scholier heb ik echt elke zomer daar, uh, daar mee geholpen, zeker. Ja, ja. ja um, maar ik, ik heb wel gelezen dat uh, het pand misschien verkocht gaat worden. Ja, ja, waarschijnlijk wel. Dat is wel wat, uh, ja, ja, als het dan stopt, dan uh, is het ook goed als er weer wat, wat nieuws komt. Ja. Dat het uh, ja, niet leeg staat, zeg maar. Hè. Dat het toch uh, weer een leuk nieuw bedrijf... dat er uh, ja, iets, iets uh, wil beginnen, uh, kan starten. Dus dat, uh, dat is wel iets waar ze mee bezig zijn, ja. ja zit er een woning boven? Nee, er zit geen woning boven. Daarboven zit zeg maar uh, het laboratorium, zoals ik dat altijd noem. Daar zit zeg maar waar, hè, waar mijn opa altijd ijs maakt. Dus daar zit echt een heel groot gedeelte waar, uh, um, ja, waar, waar hij zijn ijs uh, maakt. Dus dat, uh, dat zit erboven, zeg maar. Ja, maar dat zou natuurlijk een woning kunnen zijn, denk ik dan. De, de, theoretisch zou natuurlijk, hè, iemand die het koopt, zou er van alles mee kunnen doen wat, wat, wat hij wil, denk ik. Als het binnen het bestemmingsplan en alles past. Dat, ja, dat is natuurlijk ook nog dat zo. Dran, denk ik wel, ja. ja. Maar moet er dan een nieuwe ijssalon in komen of uh, kan er van alles in komen? In principe van alles, ja hoor. Nee, er hoeft, niet, er hoeft geen ijssalon in te komen. Maar uh, ja, dat, uh, dat zou denk ik ook heel gek zijn, misschien, uh, als er opeens net iets mis voor mij. Ja. <laughs> als er opeens een andere ijssalon zit. Dat is toch even, ja. even gek, ja. maar uh, dat zal wel heel erg wennen zijn. Maar ja, in principe, dat, nee, dat staat niet vast dat er een ijssalon in moet komen. Nee hoor, zeker niet. Nee. nee? Maar ik, ik, ik las ook dat uh, nou ja, de, de, de recepten van je opa, mm. die, die, die, die bewaart die, hij, die houdt hij bij ja. zich. En uh, ja. mocht er iemand zijn die het uh, bedrijf uh, zeg maar gaat overnemen, of tenminste als er nog iemand alsnog een uh, ijssalon zou gaan beginnen, dan zou dat wel in de familie moeten blijven. Ja, ja, zeker. Ja, dat is wel iets wat hij, uh, wat, wat hij belangrijk vindt. Um, het, zijn, het zijn echt zijn recepten. Hij heeft er altijd over de jaren heel veel uh, ja, um, aan gewerkt. Er is een passie hè, voor, voor, voor gewerkt. En... Um ja, helemaal zelf samengesteld. Dus dat, dat zit allemaal in zijn hoofd. En hij heeft hier en daar wat, wat, wat, hè, wat, wat krabbels erover staan. Zeg maar over hoe het ongeveer moet met de verhoudingen van dingen. Um, en ja, als, als als een van ons wel dat uh, een van ons uit de familie zegt van goh, het lijkt mij leuk om een ejzaak te starten. Ja, dan zijn die recepten voor je, uh, voor, voor die die persoon. Scene, gaat, ja. ja, dat gaat een beetje in, zeg maar, in later in zijn latenschap mee. Zeg maar. Dat, ja, dat, dat zou een zijn. spannende ja. film kunnen worden, dit joh, dit verhaal van je, <laughs> van, je van je grootvader. Ja, ja, het klinkt af en toe een beetje inderdaad zo. Maar. Uh, ja, met ja, een geheim boek, met uh, met notities. En ja. dat mag niet in verkeerde handen vallen. En, uh... Nou, dat is het niet zozeer natuurlijk. Hè, maar het is, ja, het is, natuurlijk, het is echt zijn ding. En daar heeft hij altijd heel erg veel plezier aan gewerkt. En het is zeg maar, voor hem is het nu klaar. Hij zegt van nou ja, het is gewoon hè, het, het hoofdstuk is afgesloten, zeg maar. Hè, om een beetje termen ja. te blijven. Um, maar uh, ja, hij zegt wel altijd van nou mocht van even jullie het leuk vinden. En dan zegt hij altijd de kanttekening erbij, let wel op. Het is heel zwaar werk. Dus, <laughs> ja, ja hè. Kisten sjouwen en zo. Ja, ja. Hij zegt weten weet je waar je begint. Dat misschien moet je het niet doen. Uh, maar mocht iemand van jullie het willen, ja, dan, dan mag je het natuurlijk weten, zegt hij dan. Maar ja, dat is het. Het is niet echt iets waar we uh, afspraken over hebben gemaakt of iets dergelijks. Dat niet. Maar het is meer dat we het gewoon zelf weten. Mochten we dat ooit uh, voelen van of we willen doen, ja. dan, dan is het er, zeg maar. Ja, ik moet zeggen dat de smaken, tenminste de smaken, de, het ijssoort van je opa was uniek. Ja, ja het klopt. Het is niet te vergelijken met andere ijssalons. Nou, dat is heel aardig dat je dat zegt. Ja, nou ja ik, ik, ik, ik wil dat, ik, zonder dat ik daar een oordeel over geef, uh, is het gewoon wel zo geweest. Het was altijd een andere vorm van ijs, of in ieder geval een andere manier van ijs... dan wat je bijvoorbeeld aan de overkant of waar dan ook in het dorp kan krijgen... Nou ja, wat verschil denk ik in zit is... Uh, kijk, iedereen doet het op zijn eigen manier. En dat is natuurlijk allemaal goed, hè. Maar wat verschil denk ik in zit... En ik kan natuurlijk niet voor de andere van spreken hoe zij dat doen. Maar wat ik van mijn opa weet is dat hij echt alleen maar ja, verse ingrediënten gebruikte. Dus, en dat, dat proef je toch wel. Als je met echt vers fruit werkt. Uh, en dat helemaal vanaf de basis zelf gaat maken, zeg maar. Dus niet met... Ja, uh, net als dat je thuis kookt. En dat je dat met, met pakjes en dergelijke doet. Of je doet het helemaal puur. Ja, ja daar zit natuurlijk toch... Is dat Zat niets verschil... kunstmatigs in dat ja. ijs... Precies, nee, het zat niks kunstmatigs in. Het was echt helemaal, uh, ja, uh, hè, het, als je de pistachenoten, dat zaten gewoon echt de pistachenoten in, daar was het ook van gemaakt. Ja. Dus dat, en, ja, dat vond hij heel belangrijk en dat heeft hij ook zo altijd, uh, zo makkelijker daarin geworden. dat hij dacht, goh, nou, ik ben oud, ik ga nu pakjes uh, erin gooien, zeg maar, hè, dat, dat is nooit zo geweest. Uh, maar ja, iedereen heeft daar een andere methode in en hij heeft echt heel er echt aan vastgehouden, dat vond hij gewoon heel belangrijk. Ja. En ja, ik zelf vind dat je dat ook echt wel proeft. Dus dat, uh, ja, zeker. Um, nou weet ik ook dat er uh, mensen van Italiaanse afkomst... Uh, natuurlijk uh, terug naar hun eigen land uh, zouden willen gaan. Nou is hij volgens mij... Hij is in Nederland uh, niet geboren. Hij is niet in Nederland geboren, toch? Ja, hij is, hij is wel in Nederland geboren. Hij is in Amsterdam geboren. Ja. Zijn, uh, zijn ouders, die, uh, ja, zijn, zijn vader die, uh, die was zeg maar, uitgezonden voor zijn werk, die hadden in uh, uh, zevenaar, zeg jij het uit mijn hoofd. Hadden ze een, uh, uh, een fabriek, een plastic fabriek. Um, Nou ja, zijn vader moest er dan de, de, de, de dingen runnen en zeg maar. Dus toen werden ze naar, naar Nederland gehaald om te doen. Toen uh, hebben ze daar heel lang gewoond. Alleen zijn vader is helaas heel. Jong, of tenminste, ja, veel te jong gestorven. Uh, en ze hadden uh, familie in, uh, in Haarlem. En toen zijn ze vervolgens naar, naar Haarlem gekomen. Dus zeg maar de moeder van, uh, van mijn opa, mijn opa en zijn broer. En. Um... Ja, en toen, uiteindelijk, hè, dat was toen net na de oorlog. En toen dachten ze wat gaan we nu, uh, wat mijn opa, wat ga ik nu doen? Wat ga ik voor uh, carrière starten? En toen is hij eigenlijk in het ijs terechtgekomen. Ja. Dus, uh, ja, Dat was in Haarlem, hè? Dus, ja, in, in de Grote in Houtstraat. Haar. Ja, waar nu Garonne zit. Ja. Dat is dus uh, ja, ja dat, is, dat is Garonne is een, uh, een neef van mijn opa. Um, ja, dus daar, daar is hij zeg maar gestart. Ja. Maar hij blijft wel in Nederland wonen, Jopa. Hij wil niet zeg ja. maar wat meer naar Italië terug gaan om daar. Nee, nee, nee. nee. Hij blijft echt. Hij de... is een echte Nederlander. Ja, ja hij, hij spreekt hij ook uh, voor Italiaans hoor. En uh, hij is ook uh, hij heeft ook echt uh, daar met Italië zeker een, een band, zeg maar. Uh, een sterke band. Alleen ja, hij. Uh, ja, hij is, hij is hier. Mijn oma is, is Nederlands. Uh, hij komt, die komt oorspronkelijk uit Zeeland. Dus dat is, uh, ja, die, uh, die, die, die, die wil ook natuurlijk graag hier blijven. Ja. En ze wonen heel fijn. En verder, alle familie woont hier. Dus uh, ja, hij heeft nog een broer die uh, in uh, Zuid-Frankrijk woont. Maar verder, ja, niet echt hè, meer mensen in Italië waar die, uh, nou ja, dus hij heeft niet direct familie, zeg maar meer in Italië wonen. Dus ja. dat is niet iets uh, ja, wat, wat hij zou doen, zeg maar. Nee. Nou ja, dat is fijn. Ik bedoel, dat betekent dat hij hier het naar zijn zin heeft... en dat hij uh, hier een gelukkig ja. mens kan zijn. En uh, ja, hij is weliswaar 91, maar ik, ik, zie, ja, ik zie nog wel, als, als hij nog zo fit is... dat hij nog uh, wel tien jaar mee kan uh, en nog tien ja, dus jaar kan gaan het, uh... genieten dat hoop ik absoluut. Ja, dat zou, uh, zou heel mooi zijn. En hij, uh, ja, hij is gewoon heel vitaal, dus uh, uh, ja, ik zeg ook wel eens tegen mensen, hè, als, ik met hem, uh, als ik met hem praat, of uh, dan heb ik af en toe helemaal niet door dat, dat hij 91 is. Moet ik, eh, of als hij bijvoorbeeld uh, dingen doet, of hij is met dingen in de tuin aan het sjouwen of zo, dan komt het ook bijna niet in je op te zeggen goh, zal ik eens even helpen, want je bent 91. Want je hebt het gewoon helemaal niet door. <lacht> en af en toe moet ik mezelf echt herinneren, oh ja, nee, we moeten opa niet belasten of iets dergelijks want hij is 91. Dus dat, uh, hij is gewoon heel vitaal en het is mooi als je dat nog uh, ja ook blijft. Zeg maar. Is hij is sportief? Is, is dat een gevolg ja. van, van sportiviteit? Ik denk het wel. Hij is altijd heel veel gefietst. Hij ging over de fiets heen ook. Hè. Vanuit, vanuit waar ze wonen naar, naar de ijszaak. Altijd op de fiets. Uh, in weer en wind. Uh, hij loopt heel veel. Hij gaat altijd stukjes wandelen. Um, ja, dus uh, hij is altijd heel, heel actief. En uh, nog steeds nu, uh, uh, nu ook. Dan gaat hij uh, altijd een rondje, een rondje lopen. En hij blijft altijd heel uh, ja, Hij zorgt er echt voor dat hij, dat hij actief blijft, zeg maar. Ja. Nou, ja. Wij, wij hopen voor jullie als familie en voor je opa... dat hij, dat hij nog zeker tien jaar mee kan. En dat Absoluut. hij kan gaan genieten van wat hij nu zijn pensioen noemt. Ja. Want dat heeft hij wel zeker verdiend, lijkt me. Ja, ja, ja zeker. Ja hoor. Dus dan, uh, dan kan die ook mijn oma vitten fijn. Want ja, die zit natuurlijk toch de hele zomer. Uh, ziet ze hem wat minder. Dat ja. is altijd zo geweest. Ja. En, en nu is die uh, gewoon en... lekker bij haar. Nu is die lekker bij haar, gaat ze samen wandelen en uh, nou dan is ze dat is ze helemaal gelukkig mee, dus dat is nou, mooi. Hartstikke goed. Ja. Nou, uh, ja, wij hopen natuurlijk dat die recepten toch echt nog wel een keer terugkomen in het dorp en dat er een van de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen met die recepten aan de haal gaan en uh, ja, ons weer gaan verblijden met de ijsjes uh, van Shiroudi. Uh, uh, 30 jaar dat dan maakt niet uh, uit, het blijft bestaan. Hier, uh, ja. ja, dat zou zo weer kunnen. We weten het niet. We gaan nee. het zien. We gaan het zien. Herminia, dank je wel voor je gesprek. Ja. En uh, ja. heel fijn weekend. En uh, het gaat jullie goed. Ja, bedankt. Nou, leuk dat ik even mag komen praten. Heel graag gedaan. Ja hoor. Dag. Wij, ja. Dag. Wij gaan uh, afsluiten. Wij uh, gaan bedanken. Ik uh, bedank Pim uh, voor de techniek. Pim Groof, dank je wel dat je er was uh, vandaag. Cor Draaier heeft de muziek samengesteld en dat heeft hij weer prima gedaan. De redactie deze week was van Gert van Kuik. En die zorgt altijd voor dat alles weer goed lopend gebeurt hier. Um, We hebben eigenlijk niets in de agenda staan. Want ja, alle grote dingen die zijn afgelast of aangepast. En ik zou zeggen, lees vooral de Zandvoortskrant, want daar staat... Vaak nog wel kleine tipjes in van wat je eventueel wel kan doen in het dorp. Um, we gaan afsluiten met een nummer van Mirage. De Stasera la Luna si portera fortuna. Ik hoop dat ik het fatsoenlijk uitgesproken heb. Want dit is natuurlijk weer een handvol Italiaans waar ik uh, normaal niet mee bezig ben. Ik ben Irene de Jager en uh, ik uh, hoor en uh, zie u volgende week weer. Dag.